In Californië gold sinds 2005 een wet waarbij winkeliers een boete van 700 euro konden krijgen als ze een gewelddadig videospel verkochten aan een minderjarige. Het hooggerechtshof wijst erop dat in het verleden films, strips, televisie en popmuziek ook de schuld kregen van jeugdcriminaliteit. Bovendien, vindt het hof, moeten de ouders beslissen wat hun kinderen mogen kopen en zien en niet de overheid.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 wat met de Floris te maken. Oh, dus hij is best wel eens ja, ja, he, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedenavond trouwens. Uh, goedenavond, uh, ook En uh, ja, u hoort het. Silver uh, Robbie staat aan de knop, hè? Want uh, onze eigen Daan Ja, die gaat iets anders doen weet ik veel wat. Ja, die is er niet evenavond. vanavond. Nee, nou, hij staat hier in de studio, maar gaat alweer weer pleiten. Dat is een kostuum en zelfs. Huh? <lacht> ja, ja. heb je een afspraakje gedaan? <lacht> goed. Hey, um, ja, de, um, ik weet niet of mensen die nog goed kennen, dit was de, de, de, de tune van uh, de televisieserie Flores.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 uit 69 Hè, een mooi jaar dit jaar dat ouders Frans oké okay. <laughs> ja, goed oké okay. um, goed um, uh, een van de beste Ketty Versions ooit, volgens heel veel mensen, was uh, The Good, Betty Ugly. En uh, de derde uh, deel uit de dollar trilogie van Sergio Leone. En Hugo Montenero heeft daar het uh, thema voor uh, geschreven. En ook uitlaat voor, met, door zijn orkest. Dat is de eerstvolgende plaat. Daarna Till met Boeret. En uh, een heel oud... Uh, um,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 Uit de een film uit 1967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 in your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 maar met het mondje en fluiten maar de man is toch een, een, een, een, een kunstenaar wat dat betreft, want hij kan ook de mondharmonica spelen, dat wil je echt niet weten geweldige muziek, geschreven door Rogier van Otterlo en uitgevoerd door Tox Tielemans met het uh, orkest van Rogier van Otterlo, we gaan gauw door want we hebben nog maar heel kort tijd, uh, jammer, jammer, jammer we gaan uh, Gary Rafferty voor u draaien Ride Down the Line, gewoon ook weer 78, leuke muziek, lekkere muziek Rafferty uh, is eigenlijk niet uh, onze doelgroep, maar we draaien het gewoon en daarna uh, het theme van uh, Shaft, de film uit 1971. En daarmee heeft uh, Isaac Hayes, die de muziek geschreven heeft, dus zowel een Oscar als een Grammy Award en een Golden Globe gewonnen. Uh, ook hele lekkere muziek. En dan uh, als laatste van de boekje van 3, ik ben alleen bang dat we het niet halen, One of These Nights uit 75 van de Eagles. Nou, We gaan ons mis doen. Maar eerst, Kerry your We'll be right <laughs>